1984 is wel het Orwell-jaar genoemd, omdat de Engelse schrijver George Orwell, die leefde van 1903 tot 1950, in zijn boek 1984 de wereld waarschuwde voor een toekomst waarin de macht wordt uitgeoefend door een totalitair regime. Als bijdrage aan dit Orwell-jaar koos Literama voor een ander, minder voor de hand liggend boek van Orwell, namelijk Animal Farm, in het Nederlands Boerderij der Dieren, waarin het ook om een totalitair regime, een politiestaat, gaat. Uit het Sprookje voor Grote Mensen, zoals Orwell zijn satire zelf noemde... ...maakte regisseur Ab van Eyck de volgende tekstcollage. Verteller René Lobo. Boerderij der Dieren. Aan het ene einde van de grote schuur lag op een soort podium... ...de majoor uitgestrekt op zijn bed van stro. Onder een lantaarn die van een balk afhing. Hij was twaalf jaar oud... Hij was in de laatste tijd tamelijk zwaar geworden... maar hij was nog steeds een varken dat er majestueus uitzag... met een wijs en welwillend voorkomen... ondanks het feit dat zijn slachtanden nooit verwijderd waren. Weldra verschenen de andere dieren... en maakten het zich op hun eigen wijze gemakkelijk. Eerst kwamen de drie honden, Hyacinth, Jessie en Pinscher... en daarna de varkens die zich neervlijden in het stro vlak voor het podium. De kippen namen plaats op de vensterbanken... de duiven fladderden naar de daksparren... De schapen en koeien lagen achter de varkens en begonnen te herkauwen. De twee karrenpaarden, bokser en klaver, kwamen samen binnen, langzaam stappend en hun grote harige hoeven bedachtzaam neerzettend. uit angst dat er wellicht kleine dieren in het stro verborgen zouden zitten. Klaver was een flinke merrie, zo tegen de middelbare leeftijd, die na haar vierde veulen nooit haar vroegere figuur had teruggekregen. Bokser was een enorm beest, bijna zes voet hoog. ...en even sterk als twee willekeurige andere paarden. Een witte streep over zijn neus gaf hem een ietwat dom uiterlijk. En hij was inderdaad niet bijzonder intelligent... ...maar wel algemeen geacht om zijn standvastig karakter... ...en zijn kolossale werkkracht. Na de paarden kwamen Muriel, de witte geit... ...en Benjamin, de ezel. Benjamin was het oudste dier op de boerderij... ...en had het slechtste humeur. Hij sprak zelden... En wanneer hij het al deed, dan was het gewoonlijk om de een of andere cynische opmerking te maken. Toen de majoor zag dat zij het zich alle gemakkelijk hadden gemaakt en nu oplettend zaten te wachten, schraapte hij zijn keel en begon. Kameraden, gij hebt al vernomen van de vreemde droom die ik vannacht heb gehad. Maar op die droom zal ik later komen. Eerst heb ik wat anders te zeggen. Ik denk, mijn kameraden, dat ik niet veel maanden in uw midden zal zijn. En alvorens ik sterf, voel ik het als mijn plicht... ...u de wijsheid die ik vergaarde te doen kennen. Ik heb een lang leven gehad. Ik heb veel tijd tot denken gehad wanneer ik alleen in mijn stal lag... ...en ik meen te mogen zeggen... ...dat ik de zin van het leven op deze aarde even goed versta als enig thans levend dier. Het is daarover dat ik tot u wens te spreken. Wel, kameraden, wat is de zin van ons leven? Laat me het maar ronduit zeggen, onze levens zijn ellendig, vol werk en kort. Wij worden geboren, wij krijgen zoveel voer als nodig is om te kunnen blijven ademen. En wie van ons daartoe geschikt is, is gedwongen te werken tot zijn laatste beetje kracht. En op het ogenblik dat we niet meer uitgebuit kunnen worden, worden we met afzichtelijke vreedheid afgeslacht. Het leven van een dier is misère en slavernij. Dat is de zuivere waarheid. Doch, behoort dit eenvoudig tot de orde der natuur? Is dit zo omdat dit land van ons zo arm is dat het geen behoorlijk leven kan verschaffen aan dierwonen? wonen? Neem, kameraden, duizendmaal nee. De grond van het koninkrijk is vruchtbaar. Zijn klimaat is goed. Het is in staat voedsel in overvloed te geven aan een enorm veel groter aantal dieren dan er nu wonen. Alleen deze boerderij van ons zou al een dozijn paarden, twintig koeien, honderden schapen kunnen onderhouden. Hoe komt het dan dat wij in deze ellendige omstandigheden blijven verkeren? Omdat bijna alle vruchten van ons werk ons door de menselijke wezens ontstolen worden. Daar, kameraden, ligt het antwoord op al onze problemen. Het kan vervat worden in één enkel woord. De mens. De mens is onze enige werkelijke vijand. Verwijder de mens van het toneel, en de grondoorzaak van onze honger en onze uitbuiting is voor altijd uitgeroeid. De mens is het enige schepsel dat verbruikt zonder ook maar iets voor te brengen. Hij geeft geen melk. Hij legt geen eieren. Hij is te zwak om een ploeg te trekken. Hij kan niet hard genoeg lopen om een konijn te vangen. Toch is hij de heer der dieren. Is het daarom niet glashelder kameraden dat alle kwaad in ons leven in de tirannie van de mens zijn oorsprong vindt? Verlost ons van het mensdom. En de vruchten van onze arbeid zullen voor ons zijn. Wij zouden plotseling rijk... ...en vrij kunnen worden. Wat moeten wij daartoe doen? Wel, dag en nacht werken. Met hart en ziel... ...voor de omverwerping van het menselijk ras. Dat is mijn boodschap tot u, kameraden. Opstand. Ik weet niet wanneer deze opstand zal komen. Het kan over een week zijn... ...of over honderd jaar. Maar ik weet... Even zeker als ik dit stro onder mijn poten zie, dat vroeger of later gerechtigheid zal gezien. Richt kameraden daar uw ogen op. En boven alles breng deze boodschap van mij over aan hen die na u zullen komen. Zodat toekomstige generaties de strijd tot aan de zege zullen voortzetten. Ik heb nu weinig meer te zeggen. Ik herhaal slechts... Denk steeds aan uw plicht ter vijandschap, jegens de mens en al zijn doen en laten. Alles wat op twee poten loopt, is een vijand. Alles wat op vier poten loopt, of vleugels heeft, is een vriend. En bedenk ook, dat wij in de strijd tegen de mens niet op hem mogen gaan gelijken. Zelfs wanneer wij hem hebben overwonnen, dient gij zijn ondeugde niet over te nemen. Geen dier mag ooit in een huis leven, of in een bed slapen, of kleren dragen, of alcohol drinken, of tabak roken, of geld aanraken, of handel drijven. En boven alles, geen dier mag ooit zijn gelijke tyranniseren. Geen dier mag ooit een ander dier doden. Alle dieren zijn gelijk. En nu, kameraden, zal ik u over mijn droom van de vorige nacht vertellen. Het was een droom over de aarde... zoals zij zal zijn wanneer de mens is verdwenen. Vele jaren geleden... toen ik nog een big was... plachten mijn moeder en de andere zeugen... een oud liedje te zingen. In mijn kindsheid heb ik het deuntje gekend... maar het was mij reeds lang ontschoten. Gisternacht echter keerde het in mijn droom weer tot mij terug. En wat meer is... De woorden van het liedje kwamen ook terug. Het heet Dieren van het Koninkrijk. De woorden luiden. Luistert, dieren. Luistert, dieren. Al gij dieren wijt en zijt. Hoort wat ik u wil vertellen. ...van de gouden toekomsttijd. Ja, die komt er, die zal komen... ...als het mens dom is ontroond. Als de landen deze wereld... ...slechts door dieren zijn bewoond dag der vrijheid dag der dagen als geen spoor en wit meer winkt, en geen neusring meer zal plagen en geen zweepslag meer wikkeling al gij dieren al gij dieren dieren van het koninkrijk hoort en draagt mijn boodschap verder van de gouden toekomsttijd. Drie nachten later stierf de oude majoor vreedzaam in zijn slaap. Dit geschiedde vroeg in maart. De toespraak van de majoor had de meer intelligente dieren van de boerderij een geheel nieuwe kijk op het leven gegeven. Zij wisten niet wanneer de door de majoor voorspelde opstand plaats zou vinden, maar ze zagen duidelijk in dat het hun plicht was aan de voorbereiding mee te helpen. De taak om de anderen te onderrichten en te organiseren berustte natuurlijk bij de varkens, die algemeen geacht werden de schrandigste onder de dieren te zijn. Voorop stonden hierbij twee jonge mannetjes varkens, Sneeuwbouw en Napoleon genaamd, die Jansen voor de verkoop aan het opfokken was. Napoleon was een groot en nogal woest uitziend beest, tamelijk zwijgzaam, maar met een reputatie dat hij zijn zin wist door te drijven. Sneeuwbal was een levendiger varken dan Napoleon, beter van de tonriem gesneden en vindingrijker, maar men meende in hem niet die diepte van karakter te bespeuren. Alle andere mannetjesvarkens der boerderij waren voor de mest bestemd. Onder deze was het meest bekend een klein vet mestvarken, genaamd Sultan, met een ronde toet, fonkelende ogen, snelle bewegingen en een schelle stem. Hij was een schitterend spreker. En wanneer hij een moeilijk onderwerp behandelde, huppelde hij steeds met kwispelende staart heen en weer, waarvan op de een of andere manier een grote overredingskracht uitging. De andere zeiden van Sultan dat hij recht kon praten wat krom was en omgekeerd. Deze drie hadden de leringen van de majoor ontwikkeld tot een ideologie waaraan zij de naam animalisme gaven. Vele avonden per week hielden zij, wanneer Jansen sliep, geheime samenkomsten in de schuur... en zetten de anderen de beginselen van het animalisme uiteen. Aanvankelijk stuiten zij op veel domheid en berusting. Enkele dieren spraken over de plicht tot trouw aan Jansen die zij de baas noemde. Anderen stelden vragen als... waarom zouden wij ons bekommeren om wat er na onze dood gebeurt? De stomste vragen van allemaal stelde Molly, de witte merrie. De eerste vraag die zij tot sneeuwbal richtte was... zal er na de opstand nog suiker zijn... Nee, zei Sneeuwbal beslist. Wij hebben geen middelen om op deze boerderij suiker te maken. Bovendien heb je helemaal geen suiker nodig. Jij zult zoveel haver en hooi krijgen als jij nodig hebt. En zal ik nog lintjes in mijn manen mogen dragen, vroeg Molly. Kameraadske, zei Sneeuwbal. Deze lintjes waaraan jij zo gehecht bent zijn het teken der slavernij. Kun je niet begrijpen dat vrijheid meer waard is dan lintjes? Molly stemde daarmee in, maar erg overtuigd leek zij toch niet. Juni kwam en er kon bijna gehooid worden. Op midzomerdag, een zaterdag, ging Janssen naar het dorp en werd in de rode leeuw dermate dronken dat hij pas zondag tegen de middag weer thuis kwam. De knechten hadden de koeien gemolken en waren ze toen konijnen gaan strikken zonder zich om het voederen der dieren te bekommeren. Toen Janssen terugkwam, viel hij onmiddellijk op de bank in de huiskamer in slaap met de nieuwsbode over zijn gezicht, zodat bij het vallen van de avond de dieren nog steeds niet waren gevoederd. Ten slotte konden zij het niet langer uithouden. Eén der koeien ramde met haar horens de deur van de voorraadschuur en alle dieren bedienden zichzelf uit de bakken. Op dit ogenblik werd Jansen wakker. Het volgende ogenblik waren hij en zijn vier knechten in de voorraadschuur gewapend met zwepen waarmee ze naar alle kanten om zich heen sloegen. Dat was meer dan de hongerige dieren konden verdragen. Hoewel geen enkele afspraak gemaakt was, wierpen zij zich eenparig op hun kwelgeesten. Jansen en zijn knechten voelden zich plotseling geduwd en geschopt van alle kanten. Ze hadden de situatie niet meer in handen. Nooit hadden ze de dieren zich zo zien gedragen en deze plotselinge opstand van wezens die zij gewend waren naar believen te ranselen en mishandelen, bracht hen buiten zichzelf van angst. Na enkele ogenblikken gaven zij alle pogingen tot verdediging op en namen de benen. Een minuut later vluchten zij alle vijf langs het karrespoor dat naar de grote weg leidde. Terwijl de dieren hen in triomf achtervolgden. En zo was, nog voordat zij goed beseften wat er gaande was, de opstand al met succes bekroond. Janssen was verdreven en de heren van hen. In een ogenblik hadden de dieren alles vernietigd wat hun aan Janssen herinnerde. Napoleon leidde hen vervolgens terug naar de voorraadschuur en gaf ieder een dubbele portie graan, met twee biscuits voor elke hond. Toen zongen zij Dieren van het Koninkrijk van het begin tot het eind zeven maal achtereen, gingen ter rusten en sliepen zoals ze nog nooit geslapen hadden. gebruikte hun ontbijt en vervolgens riepen Sneeuwbal en Napoleon hen weer bij elkaar. Kameraden, zei Sneeuwbal, het is half zeven en we hebben een lange dag voor ons. Vandaag begint de hooioogst, maar eerst dienen wij onze aandacht aan iets anders te wijden. Napoleon liet potten zwarte en witte verf halen en leidde allen naar het hek aan de hoofdweg. Toen nam Sneeuwbal, die het beste kon schrijven, een kwast tussen zijn voorpoten, smeerde de naam Herenhoeve op de bovenste plank weg en schilderde ervoor in de plaats Boerderij der Dieren. Zo zou de boerderij voortaan heten. Hierop gingen zij terug naar de gebouwen waar Sneeuwbal en Napoleon een ladder lieten halen om tegen de achtermuur binnen de schuur te plaatsen. Ze verklaarde dat zij er tijdens hun studies van de laatste drie maanden in geslaagd waren de beginselen van het animalisme neer te leggen in zeven geboden. Deze zeven geboden zouden nu op de muur worden vereverd. Zij zouden een onwrikbare wet vormen volgens welke alle dieren van de boerderij in de toekomst steeds dienden te leven. Met enige moeite, het valt niet mee voor een varken zichzelf op een ladder in evenwicht te houden, klom Sneeuwbal naar boven en begon te schilderen. Terwijl Sultan enkele treden lager de verfpot vasthield. De geboden werden met grote witte letters op de geteerde muur geschreven, zodat ze op 30 meter afstand leesbaar waren. Zij luiden als volgt: 1. Al wat op twee poten loopt is een vijand. 2. Al wat op vier poten loopt of vleugels heeft, is een vriend. 3. Geen dier mag kleren dragen. 4. Geen dier mag in een bed slapen. 5. Geen dier mag alcohol drinken. 6. Geen dier mag enig ander dier doden. 7. Alle dieren zijn gelijk. De dieren besloten eenstemmig tot het instellen van een militaire decoratie: heldendier eerste klasse, welke op staande voet werd verleend aan sneeuwbal en bokser. De orde bestond uit een koperen medaille in werkelijkheid waren ze van paardentuig afkomstig dat men in de tuigkamer had gevonden, te dragen op zon- en feestdagen. Ook was er een heldendier tweede klasse, die postuum aan het schaap verleend werd. Er ontstond een lange discussie over de naam die men aan de slag zou geven. Ten slotte gaf men hem de naam Slag van de Koeienstal, omdat taardendieren dieren in Hinderlaag hadden gelegen. Het geweer van Janssen was uit de modder opgehaald en men wist dat er nog een voorraad patronen in het woonhuis lag. ...besloten werd het geweer op te stellen aan de voet van de vlaggenstok... ...als een stuk geschud en het twee maal per jaar af te schieten. Eén keer op 12 oktober, de verjaardag van de slag van de koeienstal... ...en een keer op midzomerdag, de verjaardag van de opstand. In januari kwamen harde winterdagen. De grond leek wel van ijzer en veldwerk was onmogelijk. Er werden vele bijeenkomsten in de grote schuur gehouden... ...en de varkens hielden zich bezig met de voorbereidingen van het werk voor volgend seizoen. Men had goed gevonden dat de varkens die beslist veel knapper waren dan de andere dieren... in alle beleidszaken zouden beslissen... hoewel hun beslissingen door een meerderheid van stemmen geratificeerd dienden te worden. Deze regeling had heel goed kunnen worden... als er niet het geharrebaar tussen Sneeuwbal en Napoleon was geweest. Die waren het oneens over nu letterlijk alles waarover men het maar oneens kon zijn. Elk had zijn eigen aanhangers en soms waren er furieuze debatten. Op de meetings kreeg Sneeuwbal meestal de meerderheid op zijn hand... door zijn schitterende redenvoeringen... maar Napoleon wist beter zijn aanhang te versterken buiten de vergadering. In het bijzonder had hij succes bij de schapen. De laatste tijd blaten zij te pas en te onpas... Vier poten goed, twee poten slecht. En dikwijls verstoorden zij de meeting daarmee. Het viel op dat ze er speciaal een handje van hadden in hun vier poten goed, twee poten slecht, uit te barsten, op beslissende momenten in sneeuwbals redenvoeringen. Sneeuwbal had een diepgaande studie gemaakt van enkele oude nummers van het tijdschrift Boer en Veefokker, die hij in het woonhuis gevonden had. En hij zat propvol plannen voor vernieuwingen en verbeteringen. In de grote weide, niet ver van de gebouwen, lag een kleine heuvel die het hoogste punt van de boerderij vormde. Na het terrein te hebben geïnspecteerd... ...verklaarde Sneeuwbal dat dit de juiste plaats was voor een windmolen... ...die een dynamo zou kunnen aandrijven om de boerderij van elektrische stroom te voorzien. De elektriciteit zou de stallen verlichten en een melkmachine in werking zetten. De dieren hadden nog nooit van zoiets gehoord. Want de boerderij was erg ouderwets en bezat slechts de meest primitieve hulpmiddelen... En ze luisterden in stomme verbazing terwijl sneeuwbal beelden weer van fantastische machines. Zoals hakselmolens en knolraapsnijders die het werk zouden doen terwijl zij rustig konden grazen of hun geest verheffen door lezen en conversatie. Ten slotte kwam de dag waarop plannen gereed waren. Op de meeting van de volgende zondag zou gestemd worden over het al of niet bouwen van de windmolen. Toen de dieren in de grote schuur verzameld waren, stond sneeuwbal op en zette, af en toe onderbroken door het geblaad van de schapen, zijn motieven voor het bouwen van de windmolen uiteen. Toen stond Napoleon op om van repliek te dienen. Hij zei rustig dat de windmolen onzin was en dat hij niemand aanraadde ervoor te stemmen en ging meteen weer zitten. Hierop sprong sneeuwbal op, schreeuwde de schapen die weer waren begonnen te blaten toe dat ze hun bek moesten houden en begon een hartstochtelijk pleidooi voor de windmolen. Tot dusver waren de dieren ongeveer gelijkelijk verdeeld geweest in hun sympathieën. Maar in een ogenblik had sneeuwbals welsprekendheid hen allen meegesleept. In gloeiende bewoordingen schilderde hij een beeld van de boerderij der dieren zoals deze zou zijn wanneer al het vuile werk van de dieren zou zijn afgenomen. Zijn verbeelding ging nu veel verder dan hakselnorens en knolraapsnijders. Elektriciteit, zo zei hij, kon dorstmachines, ploegen, echen, rollers en maaienbindmachines aandrijven. En bovendien elke stal van elektrisch licht voorzien, van warm en koud water, van elektrische verwarming. Toen hij geëindigd was, kon er geen twijfel meer over de uitslag van de stemming bestaan. Maar toen stond Napoleon op en uitte met een zijdelingse blik naar Sneeuwbal een schelle kreet, zoals nog nooit iemand van hem had gehoord. Hierop klonk buiten een vreselijk geblaf en negen reuzachtige honden met beslagen halsbanden stormden de schuur in. Ze gingen recht op Sneeuwbal af, die nog juist op tijd van zijn plaats kon springen om aan hun beet te ontkomen. In een ongezien was hij buiten en de honden achter hem aan. Te verbaasd en te verschrikt om te kunnen spreken, drongen alle dieren door de deur om de gade te slaan. Sneeuwbal rende over de grote weide die naar de weg voerde. Hij rende zoals alleen maar een varken rennen kan, maar de honden zaten hem dicht op de hielen. Plotseling gleed hij uit en het leek zeker dat ze hem te pakken kregen. Hij stond weer op en rende nog harder dan eerst, maar weer riepen de honden op hem in. Eén van hen had zijn staart al te pakken, maar Sneeuwbal wist hem van zich af te schudden. Toen nam hij een extra speurt door een gat in de heg en werd niet meer teruggezien. Stil en verschrikt slopen de dieren terug in de schuur. Onmiddellijk daarna kwamen de honden teruggedraaid. Aanvankelijk had niemand begrepen waar die honden vandaan kwamen, maar dat raadsel was spoedig opgelost. Het waren de jonge honden die Napoleon van hun moeder had weggenomen en persoonlijk grootgebracht. Al waren ze nog niet helemaal uitgegroeid, toch waren het enorme honden die er woest uitzagen als wolven. Ze bleven dicht bij Napoleon. Het viel op dat zij voor hem kwispelstaarten zoals de andere honden het vroeger voor Jansen hadden gedaan. Napoleon, met de honden achter zich aan, had nu het podium bestegen waar eens de majoor zijn toespraak had gehouden. Hij kondigde aan dat er van nu af aan geen zondagsmeetings meer zouden zijn. Ze waren niet nodig en slechts tijdverspilling, zei hij. Voortaan zouden alle zaken in verband met het functioneren van de boerderij worden behandeld door een speciaal varkenscomité onder voorzitterschap van hemzelf. Het comité zou besloten zittingen houden en achteraf zijn beslissingen aan de anderen meedelen. De dieren zouden wel nog als vroeger op zondagmorgen bijeenkomen om een saluut aan de vlag te brengen en dieren van het koninkrijk te zingen, maar er zouden geen debatten meer zijn. De schok ten spijt die de verdrijving van sneeuwbalde dieren reeds bezorgd had veroorzaakte deze aankondiging grote ontsteltenis. Veden zouden geprotesteerd hebben wanneer ze maar de juiste argumenten hadden kunnen vinden. Zelfs boksen was vlagelijk verontrust. Hij zette zijn oren achterover, schudde verscheidene malen zijn voorlok... en trachtte zijn gedachten te ordenen, maar tenslotte wist hij niets te zeggen. Enkele der varkens waren echter wat duidelijker in hun uitingen. Vier jonge mestvarkens op de voorste rij lieten schrille kreten van afkeuring horen. En alle vier sprongen op en begonnen tegelijk te spreken. Maar plotseling lieten de honden van Napoleon een diep en dreigend gegron horen. En de varkens zwegen en gingen weer netjes zitten. Toen barstte de schapen los in een allesoverstemmend geblaad van vier poten goed, twee poten slecht, dat bijna een kwartier duurde en aan elke mogelijkheid tot discussie een eind maakte. Later werd Sultan erop uitgestuurd om de nieuwe regeling toe te lichten. Kameraden, zei hij, ik vertrouw dat ieder dier hier het offer waardeert dat Napoleon brengt door al dit extra werk op zich te nemen. Stel je niet voor, kameraden, dat het leiderschap een lolletje is. Integendeel, het betekent een grote en zware verantwoordelijkheid. Niemand is dieper overtuigd dan Napoleon dat alle dieren gelijk zijn. Hij zou maar al te gelukkig zijn wanneer hij jullie je besluiten zelf kon laten nemen. Maar jullie zouden soms een verkeerd besluit kunnen nemen. En waar zouden we dan naartoe gaan? Laten we eens aannemen dat jullie besloten hadden sneeuwbal te volgen... met zijn hersenschimmen over windmolens. Sneeuwbal die, zoals wij nu weten, niet veel meer dan een misdadiger was. Hij vocht dapper in de slag van de koeienstal, zei er een... Stappenheid is niet voldoende, zei Sultan. Trouw en gehoorzaamheid zijn van meer belang. En wat de slag van de koeienstaal betreft... ...ik geloof dat wij met de tijd zullen bemerken dat het aandeel van sneeuwbal daarin sterk overdreven werd. Discipline, kameraden. IJzeren discipline. Dat is het wachtwoord van vandaag. Eén misstap en onze vijanden hebben onze ronde, kameraden. Jullie wensen toch zeker Jansen niet terug? Wederom was dit een afdoend argument... Zeker wenste de dieren Jansen niet terug. Wanneer door het houden van debatten op zondag Jansen terug zou komen... dan moest aan die debatten een eind komen. Bokser, die nu tijd had gehad over een en ander na te denken... sprak het algemene gevoel uit met de woorden... Wanneer kameraad Napoleon het zegt, dan moet het juist zijn... Bij de nadering der lente was het weer inmiddels zachter geworden en het ploegen weer begonnen. Het schuurtje waar Sneeuwbal zijn windmolenontwerp had getekend was afgesloten en men nam aan dat de schetsen van de vloer waren geveegd. Iedere zondag om tien uur kwamen de dieren samen in de grote schuur om hun orders voor de week in ontvangst te nemen. Tegenwoordig zaten ze daar niet meer zo bij elkaar als vroeger. Napoleon, met sultan en een derde varken, Minus genaamd, zaten voor op het podium. Met de negen jonge honden in een halve cirkel om hen heen. Daarachter de overige varkens. De rest der dieren zat tegenover hen in het midden van de schuur. Napoleon las op barse bevelstoon de orders voor de week op. En na het zingen van dieren van het koninkrijk, ging de scharen uiteen. Op de derde zondag na de verjaging van sneeuwbal hoorden de dieren enigszins tot hun verrassing door Napoleon verkondigen dat de windmolen toch gebouwd zou worden. Hij gaf geen enkele reden voor zijn veranderde opinie op, maar wees de dieren erop dat dit bijzondere project zeer hard werken zou vereisen. Ja, het zou wellicht zelfs noodzakelijk zijn de rantsoenen te verlagen. De plannen waren ondertussen tot in de laatste details voorbereid. Een speciaal comité van varkens had er de laatste drie weken aan gewerkt. Men verwachtte dat het bouwen van de windmolen... ...tezamen met vele andere nieuwe dingen... ...ongeveer twee jaar tijd zou worden. Die avond legde Sultan de andere dieren persoonlijk uit... ...dat Napoleon in werkelijkheid nooit iets tegen de windmolen had gehad. Integendeel. Hij was het die er aanvankelijk voor gepleit had... en het ontwerp dat sneeuwbal op de vloer van de broedschuur had getekend... was in feite uit de aantekeningen van Napoleon gestolen. De windmolen was eigenlijk een schepping van Napoleon zelf. Maar waarom was hij er dan zo sterk tegen? gekant geweest, vroeg er een? Daarop keek Sultan erg sluw. Dat was nou juist, zei hij, de handigheid van kameraad Napoleon... Hij had de schijn aangenomen tegen de windmolen te zijn slechts als een manoeuvre om sneeuwbal kwijt te raken. Die immers een slecht karakter had en een kwade invloed uitoefende. Nu sneeuwbal uit de weg was geruimd kon het plan zonder zijn ongewenste bemoeienis voortgang vinden. Dat was, zo zei Sultan, iets wat men tactiek placht te noemen. Hij herhaalde een aantal malen, tactiek kameraden, tactiek. Terwijl hij vrolijk lachend met kwispelende staart in het rond huppelde. De dieren waren niet helemaal zeker omtrent de betekenis van het woord. Maar Sultan sprak zo overredend. En de drie honden die hij toevallig bij zich had, gronden zo dreigend dat zij zijn verklaringen aannamen zonder verdere vragen te stellen. Gedurende lente en zomer werkten zij 60 uur per week. En in augustus kondigde Napoleon af dat er ook op zondagmiddag gewerkt moest worden. Dit werken op zondag was geheel vrijwillig. Maar dieren die er niet aan deelnamen zouden slechts halve rantsoenen krijgen. Op een zondagmorgen, toen de dieren bijeen waren om hun orders in ontvangst te nemen, kondigde Napoleon aan dat hij tot een nieuwe politiek besloten had. Van nu af aan zou de boerderij de dierenhandel gaan drijven met de aangrenzende boerderijen. Natuurlijk niet met zakelijke oogmerken, maar uitsluitend om bepaalde materialen te verwerven die dringend nodig waren. De eisen die de windmolen stelden moesten alles opzij zetten, zei hij. Hij trof de halve voorbereidingen een berg hooi en de tarweoogst van het laatste jaar te verkopen. En later, indien men nog meer geld nodig zou hebben, zou dit gevonden moeten worden uit de verkoop van eieren, waarvoor in het dorp altijd de markt was. De kippen zouden, volgens Napoleon, dit offer zeer zeker met grote voldoening begroeten als hun speciale bijdrage tot het bouwen van de windmolen. En eens te meer waren de dieren zich bewust van een zeker gevoel van onbehagen. Nooit iets te maken hebben met menselijke wezens, nooit handel drijven, nooit geld gebruiken, waren dat niet enkele van de allereerste besluiten geweest op de eerste meeting nadat Jansen was weggejaagd? Alle dieren herinnerden zich deze besluiten. dat dachten ze tenminste. De vier jonge varkens die geprotesteerd hadden toen Napoleon de meetings afschafte... verhieven verlegen hun stem. Maar ze werden onmiddellijk door een luid gegrom der honden tot stilzwijgen gebracht. Toen begonnen als gewoonlijk de schapen met een luid... vier poten goed, twee poten slecht... en alle ongenoegen was weer gesust. Ten slotte wenkte Napoleon om stilte met zijn poot... ...en deelde mee dat hij alle schikkingen reeds getroffen had. Geen enkel dier zou met een menselijk wezen in contact behoeven te treden. Wat natuurlijk hoogst ongewenst zou zijn. Hij was van plan de gehele last op eigen schouders te nemen. Een zekere meneer Jammerling... ...een zaakwaarnemer die in de buurt van het dorp woonde... ...was bereid als bemiddelaar op te treden... ...en zou de boerderij iedere maandag bezoeken... ...ten einde instructies in ontvangst te nemen. Napoleon besloot zijn toespraak met zijn gewone uitroep. Lang leven de boerderij der dieren... En na het zingen van dieren van het koninkrijk, konden de dieren gaan. Elke maandag bezocht meneer Jammerling volgens afspraak de boerderij. Hij was een sluw uitziende kleine man met bakkenbaarden, Een onbeduidend zaakwaarnemertje, maar slim genoeg om eerder dan iemand anders te beseffen dat de boerderij de dieren een makelaar nodig had. En dat de opdrachten de moeite waard zouden zijn. De dieren zagen hem met enige afschuw komen en gaan en vermeden hem zoveel mogelijk. De aanblik van Napoleon die op alle vier poten staande, de op twee poten staande meneer Jammerling orders opgaf, vervulde hen niettemin met trots en verzoende hen gedeeltelijk met de nieuwe maatregelen. Ongeveer dezelfde tijd namen de varkens plotseling hun intrek in het woonhuis. Wederom schenen de dieren zich te herinneren dat er in vroege dagen eens een beslissing genomen was die zoiets verbood. En wederom kon Sultan hen overtuigen dat dit niet het geval was. Volgens zijn woorden was het absoluut noodzakelijk dat de varkens die de hersens der boerderij vertegenwoordigden voor hun werk een rustige omgeving hadden. Het paste ook beter bij de waardigheid van de leider, zoals hij sinds kort Napoleon was gaan noemen, om in een huis dan in een varkenskot te wonen. Niettemin waren sommige dieren enigszins ontrust, toen zij hoorden dat de varkens niet alleen hun maaltijden in de keuken gebruikten en in de huiskamer hun ontspanning zochten, maar ook in de bedden sliepen. Bokser deed de zaak als gewoonlijk af met zijn... Napoleon heeft altijd gelijk. Maar Klaver, die zich iets van een uitspraak tegen bedden menen te herinneren... ging naar het einde van de schuur... en trachtte de al daar opgeschreven zeven geboden te ontcijferen. Daar stond... Geen dier mag slapen in een bed met lakens. Merkwaardig genoeg herinnerde Klaver er zich niets van... dat het vierde gebod iets over lakens bevatte. Maar daar het op de muur stond, moest het wel zo zijn... En Sultan, die net met twee honden voorbij kwam, wist de zaak in het juiste daglicht te stellen. Hebben jullie gehoord, kameraden, zei hij, dat wij varkens tegenwoordig in de bedden van het woonhuis slapen? En waarom niet? Jullie veronderstellen toch niet dat er ooit een verbod in zaken bedden bestond? Een bed is slechts een plaats waar men slaapt. Het verbod gold lakens. Een hoop stro in een stal is goed beschouwd. Een bed... Wij hebben de lakens van de bedden verwijderd en slapen tussen de dekens. Het zijn bovendien heel geriefelijke bedden. Maar niet geriefelijker dan wij met al onze hersenarbeid van tegenwoordig strik nodig hebben. Dat kan ik jullie verzekeren, kameraden. Jullie willen toch niet dat wij te vermoeid zijn om onze plichten te vervullen? En zeker wil niemand van jullie Jansen terug. Op dit laatste punt stelden de dieren hem onmiddellijk gerust. En over het slapen van de varkens in de bedden van het woonhuis... werd geen woord meer gesproken. En toen een paar dagen later werd meegedeeld dat de varkens een uur later zouden opstaan dan de andere dieren, werd daarover even min een klacht vernomen. ...de zuidwesten winden. De bouw moest worden stopgezet... ...omdat het te nat was om cement te maken. Ten slotte kwam er een nacht... ...dat de storm zo hevig was... ...dat de gebouwen op hun grondvesten schudden... ...en een groot aantal pannen van het dak van de schuur waaiden. S'morgens kwamen de dieren naar buiten... ...en ontdekten dat de vlaggenstok omgewaaid... ...en een olm bij de boomgaard... ...als een radijsje uit de grond gerukt was. En meteen daarop slaakte elke dierenkeel... ...een kreet van wanhoop. Een vreselijke aanblik ontvouwde zich voor hun ogen. De windmolen lag in puin. Gezamenlijk holden ze naar de plaats van de ramp. Napoleon, die zelden in beweging kwam behalve voor een wandelingetje, rende alle vooruit. Ja. Daar lag de vrucht van al hun inspanning tegen de grond. De stenen, die zij zo ijverig gebroken en versjouwd hadden, lagen overal in het grond. Niet in staat om woorden te zeggen staren ze droefgeestig naar de hoopstenen. Napoleon liep stil heen en weer... en besnuffelde ze nu en dan eens de grond. Zijn staart was op gaan staan en zwaaide met rukken heen en weer... wat bij hem een teken was van grote geestelijke activiteit. Plotseling stond hij stil alsof hij tot een conclusie was gekomen. Kameraden, sprak hij kalm... weten jullie wie daarvoor verantwoordelijk is... Weten jullie welke vijand hier vannacht is binnengedrongen en de windmolen omvergeworpen heeft? Sneeuwbal, brulde hij plotseling met donderende stem. Kameraden, op deze plaats spreek ik dan het doodvonnis over Sneeuwbal uit. Heldendier tweede klasse en een halve schepel appelen voor degene die hem zijn straf doet ondergaan. Een hele schepel voor degene die hem levend vangt. <truim> Op een avond riep Sultan de dieren bij elkaar... en vertelde met een verontrust gelaat dat hij iets ernstigs mee te delen had. Kameraden, riep Sultan zenuwachtig en weer trippelend... wij hebben iets vreselijks ontdekt. Sneeuwbal heeft van het begin af aan met Jansen geheuld... Hij was al die tijd Jansens geheim agent. Voor mij verklaart dit zeer veel, kameraden. Hebben wij niet zelf kunnen zien hoe hij gelukkig zonder succes... tijdens de slag van de koeienstal zijn best deed... ons te laten verliezen en door de vijand te laten vernietigen? De dieren waren verstomd. Zelfs Boxer, die toch zelden iets vroeg... wist niet wat hij ervan denken moest. Dat geloof ik niet, zei hij. Sneeuwbal vocht dapper in de slag van de koeienstal. Ik zag hem zelf gaven wij hem niet onmiddellijk het heldendier eerste klasse? Onze leider, kameraad Napoleon, verkondigde sultan langzaam en duidelijk, heeft categorisch verklaard, categorisch, kameraden, dat sneeuwbal van de begin af aan Janssens werktuig was. Ja, al van lang voordat ooit nog iemand van een opstand had gedroomd. Aha, dat is wat anders, zei bokser. Als kameraad Napoleon het zegt, dan moet het wel waar zijn. Vier dagen later liet Napoleon achter in de middag alle dieren op het erf aantreden. Toen zij alle bijeen waren, trad Napoleon uit het woonhuis met zijn beide medailles aan de hals. Hij had zichzelf heldendier eerste klasse en heldendier tweede klasse verleend. Met zijn negen grote honden om zich heen. Die gromden op een manier dat de dieren de koude riddingen langs de rug liepen. Ze hurkte alles stil op hun plaats, alsof ze reeds van tevoren wisten dat er iets verschrikkelijk zou gaan gebeuren. Napoleon overzag zijn gehoor met strenge blik. Toen uitte hij een schelle kreet. Onmiddellijk sprongen de honden naar voren, grepen vier van de varkens bij hun oor en sleurden ze gillend van angst en pijn voor Napoleons voeten. Hun oren bloedden. De honden hadden bloed geproefd. En enkele ogenblikken schenen ze volkomen gek te worden. De vier varkens wachten bevend. Napoleon riep hen op, thans hun misdaden te bekennen. Het waren de vier varkens die geprotesteerd hadden toen Napoleon de zondagsmeetings had afgeschaft. Zonder enige verdere aandrang bekenden zij dat zij sinds hun verdrijving onafgebroken met sneeuwbal in contact waren gebleven. Dat ze met hem hadden samengewerkt bij het vernielen van de windmolen. En dat ze het met hem eens waren geworden in zaken het uitleveren van de boerderij de dieren aan boer Frederiks. Ze voegden er nog aan toe dat Sneeuwbal vertrouwelijk had erkend dat hij elf jaar lang Jansens geheim agent was. Toen zij met hun bekentenis ter einde waren, beten de honden hun onmiddellijk de keel af. En met vreselijke stem vroeg Napoleon of er wellicht nog meer dieren waren die iets te bekennen hadden. Toen trad een gans uit de groep en bekende tijdens de laatste oogst zes korenaren ontvreemd en s'nachts te hebben opgegeten. Vervolgens bekende een schaap in het wet te hebben gewaterd, na daartoe te zijn geweest door sneeuwbal. Zij werden er op staande voet afgemaakt. En zo ging het verder met bekentenissen en executies. Tot voor Napoleons voeten een berg lijken lag en een weeën bloedgeur in de lucht hing. Iets tot dusver onbekends sinds de verjaging van Janssen. De winter was even koud als de vorige geweest. En het eten was zelfs nog krapper. En wederom werden de rantsoenen verlaagd... ...behalve die van de varkens en de honden. In de stallen mochten ter besparing van olie geen lantaarns meer branden. Maar al moesten er ook ontberingen doorstaan worden... Ze werden gedeeltelijk goed gemaakt door de omstandigheid dat het leven zoveel meer waardigheid bezat dan weleer. Er werd meer gezongen, er waren meer toespraken en meer optochten. Napoleon had bevolen dat eens per week een zogenaamde spontane betoging zou worden gehouden. Ter ere van de strijd en de triomfen van de boerderij der dieren. Op de vastgestelde tijd moesten de dieren hun werk verlaten en in formatie langs de grenzen der boerderij marcheren. Eerste varkens... Dan de koeien, vervolgens de schapen en ten slotte het pluimvee. De honden flankeerden de optocht en aan het hoofd marcheerde Napoleon's Zwarte Haan. Bokser en Klaver droegen een groen spandoek tussen zich in, beschilderd met hoef en horen en het opschrift: Lang leven, kameraad Napoleon. gleden voorbij. Jaargetijden kwamen en gingen. Vele korte dierenlevens vonden hun einde. Napoleon had zich ontwikkeld tot een beer van 300 pond. Sultan was zo vet dat hij nauwelijks uit zijn ogen kon kijken. De dieren waren hard bezig nog een tweede windmolen te bouwen. En die zou dan, zo zei men, voor stroomopwekking dienen maar over de weelden waarvan sneeuwbal de dieren eens liet dromen, elektrisch verlichte stallen en warm en koud water en de driedaagse werkweek werd niet meer gesproken. Napoleon had zulke ideeën veroordeeld, zijnde in strijd met de geest van het animalisme. Het ware geluk bestond uit hard werken en een sober leven, zei hij. Het mocht dan waar zijn dat hun leven hard was en dat niet al hun verwachtingen in vervulling waren gegaan, toch waren de dieren zich bewust dat zij anders waren dan andere dieren. Wanneer zij honger leden, dan kwam dat niet... doordat zij menselijke tirannen te eten moesten geven. En wanneer zij hard werkten, dan was dat tenminste voor hun eigen zaak. Geen van hen liep op twee poten. Geen van hen noemde een ander baas. Alle dieren waren gelijken. Het was op een mooie avond dat de dieren klaar met hun werk en op weg naar de gebouwen waren... Toen van het erf het verschrikte gehinnikt van een paard klonk. De dieren bleven verschrikt staan. Het was de stem van Klaver. Zij hinnikte nog eens en alle dieren snelden in galop naar het erf toe. Toen zagen zij wat Klaver had gezien. Het was een varken dat op zijn achterpoten liep. Ja, dat was Sultan. Een beetje ongemakkelijk weliswaar, blijkbaar nog niet gewend zijn aanzienlijke massa in die stand te houden, maar in volmaakt evenwicht was hij bezig over het erf te kuieren. Een ogenblik later kwam een lange rij varkens uit de deur van het woonhuis, alle wandelend op de achterpoten. De een deed het beter dan de ander, een paar liepen zelfs een beetje wankel en gaven de indruk dat ze graag een stok hadden gehad om op te steunen, maar alle slaagden erin rond het erf te lopen. En tot slot weer klonk een luid geblaf van de honden en het schrille gekraai van de haan. En daar verscheen, majestueus rechtop en hoogmoedig rondkijkend, Napoleon zelf. Terwijl zijn honden om hem heen sprongen. In zijn poot hield hij een zweep. Er heerste een dodelijke stilte. In stomme verbazing en verschrikt op sloegen de dieren de lange rij varkensgade. Het leek wel of de wereld op haar kop stond. Toen kwam er een ogenblik... nadat de eerste schok doorstaan was... dat zij alles ten spijt, ondanks hun angst voor de honden... ondanks hun door de jaren heen gevormde gewoonte... van nooit te klagen, nooit te kritiseren wat er ook gebeurde... een woord van protest wilde gaan uit. Maar meteen barsten de schapen als op een gegeven signaal uit... in een donderend geblaad van... vier poten goed, twee poten beter... Dat duurde vijf minuten onafgebroken. En tegen de tijd dat de schapen tot rust gekomen waren... was de gelegenheid tot protesteren voorbij. Want de varkens waren het woonhuis weer ingemarcheerd. Benjamin, de ezel... voelde een neus aan zijn schouder snuffelen. Hij keek om. Het was klaver. Haar ogen stonden doffer dan ooit. Zonder iets te zeggen trok zij zachtjes aan zijn maan en leidde hem naar het einde van de grote schuur... waar de zeven geboden geschreven stonden. Een paar minuten bleven zij staren naar de geteerde muur met de witte opschriften. Mijn gezicht wordt zwakker, zei ze eindelijk. Zelfs toen ik jong was, kon ik niet lezen wat daar stond... maar het lijkt me of de muur er anders uitziet. Staan de zeven geboden er nog net als vroeger, Benjamin... Toen las hij haar voor wat op de muur geschreven stond. Er stond nu nog slechts één enkel gebod. En dat luidde, alle dieren zijn gelijk, maar sommige dieren zijn meer gelijk dan andere dieren. Na dit alles wekte het geen bevreemding dat de toezichthoudende varkens de volgende dag zweepen droegen. Het wekte geen bevreemding als Napoleon in de tuin kuierde met een pijp in zijn bek. En zelfs niet toen de varkens Jansen's kleren uit de kast hadden gehaald en ze aantrokken. Napoleon zelf had een zwarte jas, rijbroek en leren beenkappen, terwijl zijn lievelingszeug verscheen in de mooie zijden zondagse japon van vrouw Jansen. Een week later reed op een achtermiddag een aantal rijtuigjes de boerderij op. Een deputatie van boeren uit de buurt was uitgenodigd tot een bezichtiging. Ze werden overal rondgeleid en drukte een grote bewondering uit voor alles wat ze zagen, in het bijzonder voor de windmolen. De dieren waren rapen aan het rooien. Ze werkten vlijtig en keken nauwelijks op. Niet wetend voor wie ze meer angst moesten hebben voor de varkens of voor de menselijke bezoekers. Op die avond klonk luid gelach en gezang uit het woonhuis... En plotseling werden de dieren bij het horen van al die stemmen door elkaar... door nieuwsgierigheid gegrepen. Wat was daar aan het gebeuren... nu voor het eerst dieren en menselijke wezens op voet van gelijkheid bijeen waren? Eenparig slopen zij zo behoedzaam mogelijk naar de tuin van het voorhuis. Bij het hek hielden ze stil, half bevreesd verder te gaan. Maar klaver leidde hen verder. Ze naderden op hun tenen het huis en de dieren die groot genoeg waren... keken door het raam van de eetkamer naar binnen. Daar zaten aan de lange tafel een half dozijn boeren... en een half dozijn van de meest hooggeplaatste varkens... met Napoleon op de ereplaats aan het hoofd. Het gezelschap had zich vermaakt met spelletjes kaart... maar hield even pauze, klaarblijkelijk voor het uitbrengen van een dronk. Een grote kan deed de ronde... en de glazen werden weer vol bier geschonken... Niemand had erg in de verwonderde gezichten van de dieren die voor het raam stonden. De schepselen die buiten stonden keken van varken naar mens... ...en van mens naar varken en van varken naar mens. Maar het was reeds onmogelijk geworden te zeggen wie een mens was en wie een varken...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 al gij dieren, al gij dieren, dieren van het koninkrijk, hoort en draagt mijn boodschap verder, van de gouden.